De helft van de mensen met problematische schulden kan slecht lezen... blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Twaalf procent van de Nederlanders is laaggeletterd. Deze groep begrijpt brieven van instanties niet of nauwelijks. Onderzoekers hebben daarom samen met een incassobureau gewerkt... aan een alternatief voor deurwaardersbrieven. Daarin staat zo min mogelijk ambtelijke taal. Ook wordt stapsgewijs uitgelegd wat iemand met schulden moet doen.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 Het eiland Mont Saint-Michel aan de noordwestkust van Frankrijk is een paar uur ontruimd geweest. Volgens getuigen had de man gedreigd dat die politieagenten iets wilden aandoen. Uit voorzorg werden bewoners en toeristen geëvacueerd. Het beroemde rotse eiland met de middeleeuwse abdij trekt dagelijks veel bezoekers. Een zoektocht naar de man heeft niets opgeleverd. Volgens de Franse politie was er geen sprake van terreurdreiging. Het weer steeds meer bewolking, vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui met onweerhagel en windstoten. Vannacht droog, het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog, met een stevige westenwind wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 het is uh, gecomponeerd door Johannes Brahms. En het wordt gespeeld door uh, Pieter Peter, Wispelwij, die speelt cello, en Paolo uh, Giagonetti, die speelt piano. <tied>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 Le Borealis, als ik het goed uitspreek. RCT 31, vierde acte, vierde scène. Entrée de polemie. En dat is Muzen. Jean-Philippe Rameau is uh, de componist. En het stuk wordt uitgevoerd door het Am ensemble Pygmalion. Onder leiding van Raphaël Pichon. OOOOOOOO mm -hmm.